Het weer nog vanavond en vannacht flink wat regen, soms met de onweer. Morgenochtend eerst af en toe wat zon, later regen en onweersbuien. Bij een middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het nos Journaal. Uh, Supergoed nieuws, die nieuwe klant, ja, die is binnen.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op radio 1. Scientists say they have discovered a new planet that could have the ideal conditions to support living organisms. Ja, want stiekem dromen we daar toch allemaal van. Een buitenaards paradijs, een andere planeet waar mensen kunnen wonen en leven. Ignas Snelle heeft een nieuwe methode om planeten buiten ons eigen sterrenstelsel op het spoor te komen. En hij is zometeen de gast. The Anatomy Prize. The Ig Nobel Prize in Anatomy is awarded to Franz Duval of the Netherlands and USA and Jennifer Pokorny of the USA for discovering that chimpanzees ja, apenkenner Frans de Waal, die spreken we zo meteen... want hij was een van de gelukkigen die afgelopen week een echt Nobelprijs kreeg. Dat is een prijs voor wetenschap die nuttig, maar vooral toch ook grappig is. En een prijs die zelf misschien ook wel een beetje... een uit de hand gelopen grap geworden is inmiddels... want het evenement lijkt elk jaar groter en belangrijker. Was dat ooit wel de bedoeling, vragen we committeelit Kees Moeilijker... die toch vooral ook bekend is inmiddels als de necrofiele eendeman. Welkom. Maar voor we de wetenschap induiken, misschien eerst maar even de vraag stellen... wat dat eigenlijk is, wetenschap. Nou ja, wat voor mij wetenschap is, is dat uh, de uh, techniek steeds sneller gaat. En dat het soms moeilijk is om erbij te benen. Um, het enige wat ik van wetenschap weet, is dat er onderzoek wordt gedaan. Voor verbetering. Dat is het enige wat ik weet eigenlijk, hoor. Dan moest je niet in Almere komen. <laughs> Lijkt me de verkeerde plaats ervoor nieuwe modellen van, van de auto's uh, en noem maar op dat soort dingen dat zijn allemaal eigenlijk wetenschap. Nou, het zou ongetwijfeld belangrijk zijn als toerist, toch? Dus dan, ja, dan zal het wel. Ja, als toerist zal het ook wel belangrijk zijn. Het zal wel, toch? Hey. Een belangrijke vraag. Hoe communiceren de cellen in ons lichaam met elkaar? Nou, dat doen ze via minuscuul kleine blaasjes die ze zelf uitscheiden. En dat is een cruciale taak die jarenlang, gek genoeg, over het hoofd werd gezien. Sterker nog, die blaasjes waren wel al bekend... maar werden beschouwd als ordineel Afval van de cellen en geheel onbelangrijk. Marca Woube, welkom in de studio. Kerstvers hoogleraar intercellulaire communicatie aan de Universiteit van Utrecht. U werkt aan de rehabilitatie van de membranen. En in de oratie afgelopen woensdag uitgesproken, heeft u uiteengezet hoe deze membraanblaasjes, zoals ze officieel heten, levens kunnen redden. Hoe moet ik me zo'n blaasje voorstellen als ik het met iets in onze eigen wereld zou moeten vergelijken? Waar, waar kan ik het dan mee vergelijken? Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat een blaasje wat uitgescheiden wordt door cellen... dat is een heel erg klein blaasje. Het is dus een, een, een onderdeel van de cel. En de cel die maakt eigenlijk een uh, soort transportsysteem klaar... waarin het blaasje zeg maar het transportsysteem is. Waarin de cel allemaal signaalstoffen kan stoppen om het af te geven. Dus eigenlijk kun je het vergelijken met... Uh, de ouderwetse brief, je hebt, uh, je hebt een boodschap die jij wil geven aan je buurman... en je stopt daar een bericht in en je zet daar een adrescode en een afzender op. En dat wordt netjes bezorgd bij de juiste persoon. Nou, die blaasjes doen eigenlijk precies hetzelfde in het lichaam. Het zijn dus eigenlijk boodschappen die uitgezonden worden door de cellen... met een adrescode, een afzender en signaalstoffen in. Nou, uh, zit de R weer in de maand, dan krijgen mensen een snotneus. Dus je krijgt bijvoorbeeld een snotneus... dan, dan uh, weet je lichaam op een gegeven moment van... oh jee, snotneus, afweer, uh, aan de slag, doe iets tegen die snotneus. Dat gaat allemaal via intercellulaire communicatie. Ja, die, uh, uh, zeker met dit soort dingen als een infectie... dan, dan heb je in eerste instantie heb je natuurlijk de buitenste cellaag van ons lichaam... die uh, speurt dat daar een micro-organisme zit... Die, die cellen geven ook al blaasjes af die uh, bij de immuuncellen komen, de cellen van het afweersysteem. En ook de immuuncellen zelf, er zijn meerdere cellen die met elkaar moeten praten om uiteindelijk tot een goede afweerspons te komen. Um, al die cellen vormen blaasjes ook omdat ze niet tegelijkertijd met elkaar in, in, in contact staan in het lichaam. Dus door de verspreiding van die blaasjes en de specifieke afgiften... kunnen cellen ook op afstand hun boodschap overbrengen. Hey, hij scheidt een, een, een blaasje uit. Ja. Dat is een soort, een soort bolletje met, met vocht. Ja, je kan dat eigenlijk zien als een soort vetbolletje. Het is een, een, een bolletje met vocht, voorzien van een, een vetlaagje. En binnenin dat bolletje zitten allemaal een, een, signaalstoffen. Dat kunnen genetische stoffen zijn, die dus zeg maar... Een, op het gebied van genregulatie iets kunnen veranderen in de ontvangende cel. Het zijn eiwitten die iets kunnen bewerkstelligen in de ontvangende cel. Dus in de binnenkant, binnen in de verpakking van de envelop zitten signaalstoffen... maar ook aan de buitenkant van het blaasje zitten signaalstoffen... die dus ook belangrijk zijn voor de juiste afgifte. De adressering is dat? Ja, de adressering, maar ze kunnen ook al direct signalen geven... op het moment dat ze gebonden zijn aan de cel waardoor de cel op een bepaalde manier gaat reageren. Een cel is al heel erg klein en dit is dan nog maar een deeltje... wat aan die cel vastzit of uit die cel komt. Hoe klein is dit dan? Nou, dit, de, het merendeel van de blaasjes die uitgescheiden worden... zijn zeg maar 300 nanometer. Nou, dat is dus absoluut niet te zien met normale microscopie. Je kan ze bijvoorbeeld wel zien met een elektronenmicroscoop... Maar het, dat is een van de grote problemen geweest. Niemand kon die blaasjes eigenlijk goed analyseren. Eh, juist omdat ze zo klein zijn. En dat is ook waar mijn groep dus heel veel onderzoek aan gedaan heeft... om een methode te ontwikkelen... waarmee we individuele membraanblaasjes... van tot 100 nanometer in kaart kunnen brengen en kunnen karakteriseren. Want met de gewone microscoop lukt dit al niet. Nee, met de gewone microscoop zijn ze absoluut niet te zien. Nou, waren ze wel al bekend, dat zei ik net in de inleiding... maar mensen zagen ze toch op de een of andere manier over het hoofd. Die dachten van, nou ja, ja dat zit daar, maar dat heeft verder helemaal geen nut. Ja, dat is eigenlijk in de zestiger jaren... toen zeg maar, het Higgsdeeltje in de natuurkunde theoretisch beschreven werd... dat er een Higgsdeeltje zou moeten zijn, maar er absoluut nooit iets aan gemeten was... vond in de biologie eigenlijk tegelijkertijd het fenomeen plaats dat mensen um, dingen konden meten... Uh, waardoor zeg maar, de celfunctie veranderde. Maar in die tijd was het niet mogelijk om die kleine dingen te analyseren. Dus wat eigenlijk bekend is vanaf de jaren zestig... is dat er uh, subcellulaire deeltjes zijn. Dus de stukjes van cellen die iets zouden kunnen doen. Maar dat, dat niemand ze kon meten en visualiseren... ja... Liep dat onderzoek een beetje dood en werd het snel afgedaan: van ja, misschien is het iets wat in het laboratorium gebeurt. En is het gewoon wat afval van de cel, of iets als een cel stuk gaat. Dat is eigenlijk een hele gekke neiging. Hè? Als je het niet kan verklaren, dan noem je het maar afval. Dan noem je het maar rotzooi. Ja, ja, dat is dus iets wat in de biologie heel vaak voorkomt. Wat wetenschappers. Ik denk dat ook een hele menselijke neiging is. Als je het maar een hele negatieve benaming geeft, dan heeft niemand eigenlijk zin om daar onderzoek aan te doen. Junk DNA, afvalcellen, ja. restmateriaal. Ja, dus gewoon afvalvaten van eiwitten die niet meer nodig zijn. Allemaal dat soort termen werden daar opgeplakt... En nadat die eerste fenomenen uh, beschreven waren, toen is eigenlijk dat onderzoek uh, ja, op ster was dat op sterven na dood, doordat niemand zin had om daar eigenlijk onderzoek aan te doen. Wat was er eerst? Het, het werken aan nieuwe technieken waardoor je het beter kan bestuderen. Of de gedachte dat ze misschien toch wel nuttig zijn? Um, de gedachte dat ze nuttig zouden kunnen zijn, die waren dus heel sterk in de 60, in 70 de jaren. Toen is dat iets afgezwakt en vervolgens uh, is eigenlijk de vinding dat juist de immuuncellen uh, blaasjes maakten die de immuunrespons uh, konden beïnvloeden. Dus vanuit het functionele aspect was dat dus op een gegeven moment uh, doorslaggevend geworden dat mensen zeiden van, nou, we moeten daar wel aan werken. En eh, de vinding eigenlijk, eh, rond twee, dus eh, vroeg 2000, dat ze ook genetische informatie konden overbrengen. Dat opende eigenlijk een totaal nieuw beeld. Want op die manier kan genetische informatie, die normaal opgesloten zit in de kern, dus overgebracht worden van cel naar een andere cel. En die overdracht van genetische informatie via blaasjes, dat lijkt dus eigenlijk op zoals virussen doen... Dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat mensen zeiden... we kunnen het niet langer negeren. En toen werd er ook vanaf dat moment meer geïnvesteerd in technologie... om die om blaasjes te, te kunnen meten. Want het is dus niet alleen zo dat ik een, een snotneus krijg... en dat dan uh, door een brief gaat naar het afweersysteem van, van stuur wat antistoffen... want hij heeft weer eens een snotneus. Het is ook zo dat bijvoorbeeld welke genen aanstaan... Uh, welke processen in het lichaam gaat... dat eigenlijk alles via die blaasjes gaat. Het gaat niet allemaal via blaasjes. Cellen hebben ook direct cel-cel En ze kunnen ook enkelvoudige signaalstoffen uitscheiden. Maar die blaasjes die spelen een hele belangrijke rol, denken wij. In de, zeg maar, de fine-tuning van de hele immuunrespons. Uh, zeg maar niet voor elke afweerreactie wil je hetzelfde hebben. Er het, zijn allemaal verschillende typen afweerreacties. En wij denken dat die blaasjes dus een belangrijke rol spelen... in echt het, het reguleren van het juiste type afweer. Betekent dat ook dat uh, de werking van die blaasjes... Uh, verklarend kan zijn voor ziekte of uh, gezondheid? Dat, dat mensen soms ook door die blaasjes misschien ziek worden? Ja, wat uh, heel duidelijk is, uh, nu, nu dus mensen geaccepteerd hebben... dat membraanblaasjes aanwezig zijn in het lichaam... Um, worden er steeds meer metingen gedaan in lichaamsvloeistoffen... zoals in bloed, of in urine of in moedermelk. En is duidelijk dat ook in die lichaamsvloeistoffen... Uh, heel veel van die membraanblaasjes zitten. Nu is het ook bekend dat in bepaalde ziekteprocessen... zoals bijvoorbeeld bij kanker... is het dus mogelijk om blaasjes te meten... afkomstig van tumorcellen in het bloed. Dus ook tumorcellen maken blaasjes. We weten op dit moment komen er steeds meer eh, studies naar boven... waaruit blijkt dat die blaasjes door de tumorcel gebruikt worden... om hun omgeving zodanig te manipuleren dat de tumor beter kan groeien. Om het afweersysteem te manipuleren... zodat er geen afweer meer tegen de tumor plaatsvindt. Dus niet alleen het groeien, maar ook het kwade... communiceert uh, soms langs die weg der blaasjes. Ja, exact. En uh, dat is dus uh, iets wat we nu heel duidelijk uh, geleerd hebben. Maar wat we ook kunnen gebruiken om ziektes zeg maar, uh, op te sporen in lichaamsvloeistoffen. En wat uiteindelijk iedereen hoopt is dat je ooit uh, medicijnen op maat kunt maken... die precies in de tumor bijvoorbeeld afgaan en niet het hele lichaam uh, aantasten. Ja, dat is dus de, de, de, de andere therapeutische uh, toepassing is dat je op basis van de, de kennis die we opdoen... van de membraanblaasjes die uitgescheid worden door cellen... met die kennis willen we dus eigenlijk ook blaasjes gaan nabouwen... Om, uh, voor therapeutische toepassing. Dus als wij weten hoe inderdaad het systeem communiceert... en hoe bijvoorbeeld bij een kankerproces uh, een tumorcel het systeem uh, misleidt... dan kunnen wij ook door... Echte blaasjes te maken, kunnen wij ook trachten, natuurlijk, om het afweersysteem bijvoorbeeld wel weer aan te zetten? Het klinkt alsof u echt een, een schat heeft gevonden. Het is een enorme schat. En uh, het probleem is natuurlijk dat we het uh, gewoon allemaal goed in kaart moeten brengen, uh, die blaasjes echt goed moeten karakteriseren. Want um, u kan zich ook voorstellen dat wanneer je die blaasjes bijvoorbeeld uit moedermelk moet isoleren, een hele vettige substantie uit zichzelf, dat dat al een enorme klus is. Dus de uh, komende jaren moeten we heel erg werken aan het hele basale onderzoek, waarbij we isolatietechnieken voor blaasjes moeten optimaliseren en ook de analyse. En als we weten hoe de blaasjes in het normale systeem werken, dan kunnen we ook gericht gaan denken aan nieuwe therapieën. Is er al iets waar u zicht op heeft uh, dat je een ziekte vroeg kan diagnosticeren aan de hand van die blaasjes? Want u zei net, soms kan je aan die blaasjes zien dat er, dat er een ziekte is. Is dat al gelukt? Nou, Daar zijn dus ook heel veel andere groepen mee bezig. En op dit moment is inderdaad bij kanker is het duidelijk dat blaasjes van de tumor uh, gemeten kunnen worden. Bijvoorbeeld bij prostaatkanker. Kunnen die blaasjes gemeten worden in de urine. Uh, en de vraag is natuurlijk, uh, is het meetsysteem, kunnen we dat zo gevoelig krijgen... dat we bijvoorbeeld kunnen voorspellen of dat we kunnen uitlezen? Um, of bepaalde patiënten wel of niet reageren op een therapie, et cetera? Dus bij kanker is het, het duidelijks uh, dat daar al echt een therapeutische uh, uh, toepassing is... In, dus niet zozeer in de toediening van de blaasjes... maar als bi zogenaamde biomarker voor uh, prostaatkanker. En voorlopig richt het onderzoek zich ook heel erg op uh, technieken... om ze beter te bekijken en beter uh, te bestuderen. Ja, dat is dus ook in dat veld van het grootste belang. Kortom, al met al moeten we oppassen dat we niet te snel zeggen... Uh, ik weet niet waar het voor dient, dit is zinloos. Dat lijkt me de, de algemene levensles. Ja, dat is wel iets wat ik uh, in mijn carrière als wetenschapper uh, in de biologie en nu toch wel uh, ja, waar werk van doordrongen ben. Dat als wij iets niet snappen en niet kunnen meten of verklaren, dat we daar niet te snel de deur dicht moeten doen en het uh, echt het moeten blijven onderzoeken. Dus niet de gebaande paden lopen, maar uh, nieuwe paden creëren. Blijft u even zitten voor onze labyrinthitparade zometeen. Marka Wauben, hoogleraar intercellulaire communicatie aan de Universiteit Utrecht was dat. U luistert naar Labyrinth op Radio 1, aangeschoven is inmiddels Kees moeilijker. Hij is de Europese afgevaardigde bij Improbable Research. En dat is de organisatie die de ICH Nobelprijzen uitreikt. Zometeen gaan we het hebben over de winnaars en verliezers van die belangrijke uitreiking. Maar nu eerst, ik zei het al, de labyrinthitparade. MUZIEK Ik heb het! Eureka! Het werkt als volgt: een gast moet iets afschieten. en weer iets nieuws inbrengen. in onze hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Nou, vorige week waren hier Trudes Heems en Bouwkje Kothuis. en die brachten ook onderzoek in. MUZIEK <tied> Kunstlicht brachten zij in. Dit moet ook een, een lamp voorstellen. Ik hoor het er nog niet helemaal in, maar als je een beetje fantasie hebt... dan hoor je het misschien wel. Het omvangrijke onderzoek naar de effecten van kunstlicht... op de flora en fauna van Nederland ging het over. En een van de effecten van dat licht was, vooral s'nachts... dat het de productie van seksferomonen verstoort bij vrouwtjesvlinders. Die lijken alleen nog maar sekslust uh, te hebben wanneer het donker is. En er worden nog heel veel onderzoeksresultaten verwacht... over de invloeden van licht op insecten, vogels, zoogdieren en reptielen. Ontrafelde genoom van de neandertalers staat er ook nog in... door een grote groep wetenschappers voor elkaar gekregen alweer in 2010. Onderzoek uit Utrecht. De menopause is voortaan te voorspellen door te meten... hoeveel anti-Mullers hormonen er door het vrouwenlichaam raast. Belangrijk uh, voor heel veel toepassingen. I can see for miles. Want blinden, althans sommige blinden, kunnen weer zien dankzij een netvliesprothese, een bril voor de blinden, ontwikkeld door New Yorkse onderzoekers aan de Cornell University. Ah! Ah! Ow! De oermens. Oh. De derde oermens, maar liefst. En de vondst van die derde oermens was mede toe te schrijven aan spit- en graafwerk van onze eigen paleontoloog Fred Spoor. Marca Wouwben, uh, ja, aan u dus de nobele taak om er iets in te doen en er ook weer iets uit te gooien. Zullen we voor de, voor de grappes uh, beginnen met wat er wat in moet? Ja, dat, uh, dat plaatst me wel direct voor een dilemma. Want uh, ik vind eigenlijk dat het uh, Hicks-deeltje. Sowieso in thuis hoort. Het is... ik, mag, ik mag natuurlijk uh, geen enkele invloed uitoefenen op, op deze rubriek. Hè. Dat is geheel aan de gasten, maar ik ben het nu er toch naar vraagt. Volledig mee eens, dat Hicks-deeltje hoort er gewoon in thuis. Ja, dus um, die hoort er gewoon in thuis. Maar ik wil vanuit uh, ja, ook waar we het juist over hadden, de negatieve benamingen, et cetera, wil ik eigenlijk een ander soort onderzoek um, naar voren schuiven. En dat is het um, eigenlijk de genderregulerende capaciteit van junk-DNA. Dat is dus uh, eigenlijk zo dat um, 98,5 procent van ons hele DNA... hebben wij al een hele tijd aangeduid met junk-DNA. En dat was vanwege het feit dat het uh, niet-coderende uh, DNA-delen waren. Dus ze coderen niet voor eiwitten. En wij vonden altijd alleen wat voor eiwit codeert is belangrijk... Dus daar is het ook helemaal in genoomanalyses is, is daar heel echte nadruk op uh, geweest. Maar nu is eigenlijk begin september is door een heel groot consortium... zijn er maar liefst 30 publicaties simultaan verschenen... waarvan er zes in Nature stonden. Die hebben laten zien dat een uh, heel groot deel van dat niet-coderende DNA... dat dat eigenlijk betrokken is bij het reguleren van de eiwitcoderende genen. Dus het bevat de aan- en uitschakelaars... en de dimmers... van alle eiwitexpressie... in ons lichaam. En dus je hebt je, je genen, dat is zeg maar het bouwplan... en dan heb je ja. de eiwitten die, die communiceren naar het lichaam... wat ze op basis van het bouwplan moeten doen. Exact. Maar dan kunnen die genen, om het nog moeilijker te maken... ook aan- of uitstaan... Uit. Ja. En dan hadden we ook nog stukken waarvan we gewoon niet wisten waar ze voor dienden. En dat noemden we dan gemakshalve maar junk. Ja, maar dat, die aan- en uitschakelaars die vielen ook al in het junk-DNA. Dus dat junk-DNA was een hele grote groep. Eh, of een heel groot gebied. 98,5 eh, procent. En nu blijkt dat een heel groot deel van die 98,5 procent... dat het de aan- en uitschakelaars van genen zijn. Kortom, dus, junk DNA moet er eigenlijk ook wel in. Want we hebben net gezegd, niet zomaar zeggen dat het nergens toe dient. Weet je wat, ik heb, ik heb een goed idee. We, gaan, uh, we doen het gewoon iets minder democratisch uh, deze keer. Junk uh, DNA komt er zeker in. En als iedereen nu eventjes de oren dicht wil doen... dan staat ineens het Hicks deeltje er ook gewoon weer in. Oh, dit was het afschieten, want we moeten er ook nog iets uh, uh, afschieten... Dat is het Hicks-deeltje die weer in onze hitlijst komt. Nu moeten er twee uh, dingen dus uh, uit. Er moeten er twee uit. Ja, u, mag er voor, u heeft bonus, u mag er gewoon een keer twee doen. Nou, ik vind dus. Uh, ja, één. Dus, dus het eerste wat eruit zou moeten gaan. Dat is dus uh, de, het, het genoom van de Neanderthaler. Dat is een enorme klus geweest. Maar met de nieuwe inzichten die we hebben in het niet-coderende DNA is het denk ik nu tijd om uh, ons daar veel meer op te richten. Dus ik zou de neandertaler eruit halen. Weg met de neandertaler. Zullen we dan de oermens er ook meteen maar uitgooien? Dan hebben we de hele prehistorie afgeschoten. Kijk, kijk. We doen het voortvarend. Marca Wauw, dank u wel. Hoogleraar Intercellulaire Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zometeen de vraag wat sneller bevriest in de vriezer. Koud water of warm water. Maar we gaan beginnen met de Ig Nobelprijzen, De alternatieve wetenschapsprijs voor onderzoek. Dat niet alleen nuttig is en tot denken aanzet. Maar dat ook nog aan het lachen brengt. In Leiden werd de uitreiking s'nachts met een groot feest gevolgd. Een speciale hello to everyone who's watching live at the Ig Nobel parties in Leiden, the Netherlands, in Paris, France, in Atlanta, Georgia, USA, and at other locations throughout the universe. Ja. Kees Moedeker is hier in de studio, vertegenwoordiger van Improbable Research. Is die prijs inmiddels ook niet een volledig uit de hand gelopen grap? Ja, zo is het wel begonnen in 1991 in een collegezaaltje van het Massachusetts Institute of Technology. Klandestien eh, op een avond. Niemand wist ervan, behalve een paar Nobelprijswinnaars die eh, er wel zin in hadden om die ik-Nobelprijzen uit te reiken. En dat is nu voor de 22e keer uh, is het, uh, gebeurd. En uh, ja, Het wordt natuurlijk steeds groter. De media-aandacht is, uh, is, is uh, overweldigend en uh, steeds meer mensen uh, vinden het ook leuk om uh, die prijs uh, te winnen. Ja, er was een Japanse onderzoeker, die had een apparaat ontwikkeld... u kunt het misschien beter uitleggen... om lange sprekers tijdens uh, uh, voorleesbeurten of toespraken... het zwijgen op te leggen. Ja, dat is de prijs voor de akoestiek. Gewonnen door uh, Kazutaka, Kurihara en Koji Tsukada. Ik vind het altijd heel belangrijk om die mensen even met name en toenaam te noemen. En die hebben de Speech Jammer uitgevonden. Dat, dat is een apparaat... dat dat vuur je zeg maar af op een spreker waarvan je denkt van die moet zijn mond houden. En dan hoort hij zijn eigen geluid, uh, zijn eigen spraak hoort hij met een lichte vertraging. En daar raak je ontzettend van in de war en dan uh, hou je gewoon je mond. Dus zo hoef je niet meer te zwaaien van hé, hé, hé, je, ja, je gaat zou, over de tijd zou... heen... of met lichtsignalen, je, je kunt iemand gewoon het zwijgen opleggen. Maar maar het zou die... ook wel handig zijn hier in zo'n radiostudio... als je denkt van deze, deze wetenschapper is te lang aan het woord, dan uh, stopt hij vanzelf. Dat gebeurt bijna nooit. Nee, nee hoor. Maar... Um... Deze onderzoeker die, die werd toen gevraagd waarom ze dit onderzoek deden. Ze zei, nou het lijkt ons heel nuttig, maar een andere motivatie was dat we eigenlijk ook wel heel graag een keer de Ik-Nobelprijs zouden willen winnen. Kijk aan, ja, ja, dan komt de aap uit de mouw. Dat, nou ja, we, we krijgen jaarlijks uh, tussen de 5.000 en 7.000 nominaties binnen. Dat is heel erg veel. Dus, dus, maar dat bijna is... niet te doen om die nog te selecteren. Nee, dat is bijna niet te doen. Dat moeten we terugbrengen op 10. En daar zitten de, de, de laatste jaren steeds meer zelf nominaties bij. Dus, dus uh, mensen die zichzelf nomineren. En, en dan kan je natuurlijk inderdaad ook uh, onderzoek doen. Als je jezelf nomineert, waarvan je denkt van... Hey, dat is eerst om te lachen en daarna om over na te denken. Dus... Soms moet je wel wat lang nadenken over wat nou precies uh, de toepassing is. Uh, Laten we even luisteren naar een fragment over onderzoek... dat als je naar links hangt de Eiffeltoren kleiner lijkt. The psychology prize! The Ig Nobel Prize in psychology is awarded to Anita Erland en Rolf Zwan of the Netherlands en Tulio Guadalupe of Peru, Russia and the Netherlands voor hun studie, leaning to the left makes the Eiffel Tower seem smaller. Ja, naar links overheen doet de Eiffeltoren kleiner lijken aan de telefoon Tulio Guadalupe, goedenavond. Goedenavond. Allereerst gefeliciteerd. Hoe zijn jullie ooit op het idee gekomen om te onderzoeken dat naar links overhellen de Eiffeltoren kleiner doet lijken? Ja, het, het, uh, het onder, onderliggende idee is dat uh, je houding, okay, uh, links naar of, of je ja, naar links of naar rechts leunt, een uh, invloed en uitoefenen op uh, goede, en, uh, goede dingen schaat, zeg maar. Sorry. Dus, dus nou, eigenlijk de titel, de, de titel was maar één, één, van de, één van de items die we gebruikten met de test. En wat is, wat is de nuttige toepassing daarachter? Want het moet grappig zijn, nou dat is het. Maar, maar waarom is het toch ook belangrijk onderzoek? Ja, nou, we uh, waren we net van plan om iets grappigs te maken... Nou, er zijn eigenlijk twee dingen met dit studie. Eén daarvan is om bewijs te vinden dat inderdaad de lichaam een invloed kan hebben op je bicognitie. En de tweede motivatie werd op zoek naar manieren om de Nintendo Wii balance board op een wetenschappelijke manier te kunnen gebruiken. Juist, dus het gaat om perceptie en dat heeft allemaal toepassingen in allerlei digitale vormen, bijvoorbeeld. Ja, nou, zoals ik zei, het balance board is eigenlijk een best goed apparaat. En die kunnen we ook gebruiken voor experimentele settingen. Juist. Tudio Joadaloupe, nogmaals gefeliciteerd en dank voor de toelichting op het nieuws... dat je dus naar links moet overhellen om de Eiffeltoren kleiner te doen lijken. Een andere Nederlandse winnaar, want er waren veel Nederlandse winnaars, was Frans de Waal. En um, hij viel in um, de prijzen met zijn apenonderzoek. En ik stelde hem uh, eerder deze week de vraag of dit voor hem nog een bijzondere prijs was. Wel, het is uh, een prijs met een knipoog natuurlijk. Hè? En, en, en het is bedoeld om van de ene kant um, wat lol te trappen... en van de andere kant uh, de wetenschap aan de man te brengen. En, en ik steun dat doel natuurlijk enorm. Ik Nobelprijs, mensen lachen er altijd wel een beetje om. Maar het heeft toch een serieuze bedoeling om uh, uh, kinderen... En, en mensen die normaal niet nadenken over wetenschap... om die, uh, die geïnteresseerd te krijgen. Het onderzoek waar u de prijs voor kreeg... Uh, um, ik zou het kort samenvatten als apen kunnen elkaar herkennen aan de kont. Vat ik dat goed samen? Wel, we, de, de, de procedure was dat we wilden zien of chimpansees uh, man, mannen en vrouwen uit elkaar kunnen houden van hun eigen soort... als ze alleen maar naar het gezicht kijken. En dus dit, dit was onderdeel van allerlei onderzoek wat we deden... aan gezichtsherkenning en emotionherkenning en dat soort dingen... En, maar je kunt een sympathie niet zomaar vragen van, is dit een man of een vrouw? Dus wij dachten heel slim te zijn. We, we namen de achterwerken van um, mannelijke en vrouwelijke sympathies, want die zijn totaal verschillend. De vrouwelijke sympathies hebben een soort van roze ballon op hun achterwerk zitten. En dus uh, we vroegen hen eigenlijk um, in de computertaak om um, te associëren. En als ze dan een gezicht zagen, laten we zeggen, van een mannelijke sympathie, associëren ze dat dan met een mannelijk achterwerk, of omgekeerd met een vrouwelijke. En um, in, die, in, in dat verband, en dat was niet de bedoeling van de studie... dat was niet waar we naar op zoek waren... ontdekten we dat als het gezicht en het achterwerk bij elkaar hoorden... dus van hetzelfde individu kwamen... dan leggen ze een heel sterk verband. Uh, en dat deden ze alleen voor sympathies die ze kenden. Sympathies die ze niet kenden, hadden ze absoluut geen, um, geen idee wat er de gaande was. En dus zo hebben wij ontdekt, door toeval eigenlijk, dat, uh, dat ze een, wat wij noemen een whole body image hebben. Dat ze, dat ze het hele lichaam eigenlijk overzien, zoals wij mensen waarschijnlijk ook doen. Wij kunnen ook, als we iemand zien lopen op straat van de achterkant, zonder dat we noodzakelijk het gezicht zien, kunnen we zeggen wie dat is. Omdat we ook een whole body image hebben van mensen. Alleen we zien elkaars lichaam niet altijd, omdat we kleren dragen. Nee, voor, voor, voor mensen is dit eigenlijk nooit gedaan. Uh, en zou het zou ook moeilijk zijn, want je moet dat eigenlijk met naakte konten doen natuurlijk. En uh, ik weet niet hoe goed mensen erin zouden zijn. Misschien helemaal niet zo goed als de chimpansees. Wat zegt het over de chimpansees? Well, het, het, je moet het in verband zien met... Twintig jaar geleden werd er nog beweerd dat alleen mensen heel goed zijn in het herkennen van gezichten. En nu weten we uit allerlei onderzoek dat kleine apen en grote apen zoals chimpansees... Die, die zijn in feite net zo goed. En, en er zijn ook zelfs studies aan schapen en andere dieren. Er zijn, er zijn een heleboel dieren die gezichten kunnen herkennen. En, maar, maar wat het zegt over de simpelste is dat ze niet alleen naar een plaatje kijken en een gezicht zien... maar dat als ze dat gezicht zien... dat ze dan ook weten welk individu die ze kennen uit hun leven daarbij hoort. Zoals wij mensen ook doen als we naar plaatjes kijken. Uh, en naar een fotoalbum kijken. Dus, dus ze leggen verband tussen de foto's die ze zien van individuen en de echte individuen. En dat is misschien speciaal. We weten niet of uh, veel andere dieren dat doen. En waar zou een chimpansee eerst naar kijken... als hij uh, een bekende ziet of iemand zoekt in een, uh, in een groep? Kijkt hij dan eerst naar de kont <lacht> of naar het, naar het gezicht. gezicht? Toch het gezicht? Nee, ik denk naar het gezicht. Maar, maar net als mensen letten ze ook heel erg op het, het hele lichaam... Hè? en, en hoe, hoe je loopt. Dat, dat is eigenlijk uh, ook bij de mens, denk ik. Wij, wij, wij letten wel op het gezicht als we dichtbij zijn... Maar op afstand kunnen we mensen ook herkennen. En dat doen we niet aan het gezicht, dat doen we aan, aan uh, hoe mensen lopen... hoe groot ze zijn enzovoorts. Bij mensen is het, is het heel sterk, want als wij een enorme massa mensen zien... dan pikken we toch feilloos de bekenden eruit. Alsof onze hersenen daar heel erg op getraind zijn. Ja, maar dat is precies hetzelfde met sims. Als ik bijvoorbeeld naar Arnhem ga, de Arnhemse dierentuin... waar ik vroeger werkte, zijn er steeds sims daar die mij uh, nog kennen... Uh, en als ik dat tussen uh, duizend mensen sta die rond het verblijf staan... dan halen ze mij er ook uit. Uh, ze, ze, ze zijn dus ook wat dat betreft uh, feilloos in het herkennen van mensen. Het is uh, precies wat, wat het uh, comité zegt dat, dat ze beogen. Namelijk onderzoek wat grappig is, maar tegelijk ook aan heel veel hele nuttige dingen raakt. Ja, dus... Uh... Er waren allerlei... Het was een hele feestelijke onderneming daar in Boston. Ik ben er net van terug. En er waren allerlei interessante onderzoekjes. En inderdaad, al die onderzoekjes... Van de Ig Nobelprijs, denk je van... Ja, dat is vreemd. Er was een, een artsenteam uit Frankrijk die had gewerkt aan uh, hoe je kon voorkomen dat tijdens colonoscopie iemand zou ontploffen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel grappig. Maar goed, als je een patiënt bent en toevallig ontplof je, terwijl ze daarmee bezig zijn, is dat natuurlijk ook niet zo geweldig. Dus, um, dus het, het is in een feite een serieus onderzoek met serieuze bedoelingen. Uh, maar uh, het is dan gepresenteerd op een manier die grappig is. Frans de Baal, dank u wel en uh, veel plezier. Ja. Geen dank. Ja, daar. U hoorde Frans de Waal, primatoloog en onderzoeker... diergedrag aan de Universiteit van Atlanta. Kees Moelijker zit nog in, in de studio. Ik, een andere uh, hele leuke, vond ik, onderzoek naar hoe je lopend koffie drinkt... en wat daar de bewegingmechanica uh, van is. Van, van zo'n kopje koffie, in een, dat kwam uit Californië. Dan haal je bij de Starbucks een bakje koffie... en dan ga je naar je werk lopend. Hoe beweegt dan die koffie en hoe voorkom je dat je morst? Ja, vond dat ik ook een mooie. De Fysica-prijs, uh, ja, dat zijn van die, van die alledaagse... Problemen die, uh, ja, die je toch met, uh, met, uh, met inventieve wetenschappen te lijf kan gaan. Het, dit, dit, dit, dit is natuurlijk een heel mooi onderzoek wat uh, door vier knappe koppen is, uh, is uitgevoerd. En dat, ja, dat we, dat we met, met, uh, met lof deze prijs gegeven hebben. Ook een beetje eng was het onderzoek dat een dode zalm nog hersenactiviteit vertoont wanneer je hem in de scanner legt. Dat, ja. dat was een beetje schrikken, want dat betekent dat er iets mis is... ofwel met de dode zalm, dat hij misschien nog wel leeft... ofwel dat uh, de hersenscans niet helemaal kloppen. Ja, ja dat, dat vonden wij ook. En dat, dat heeft dat, dat, het, het idee om natuurlijk een dode zalm in een scanner te leggen... is natuurlijk lachwekkend. Want wat valt er te zien onder een scanner aan een, een dode zalm? Maar het feit dat ze dan inderdaad toch nog ergens een rood vlekje ontdekken... en zeggen van, hey, kijk, er is hersenactiviteit... ja, dat... dat uh, dat zegt iets over de, over de methodes die ze toepassen en ook de statistiek die erbij hoort. En Dat hebben zij nu goed uitgezocht en dat heeft heel veel uh, neurowetenschappers uh, diep aan het denken gezet in deze publicatie. Hebben de, de Ig Nobelprijs ook al uh, gevolgen maatschappelijk? Bijvoorbeeld vorig jaar het onderzoek dat rijden met een volle blaas net zo gevaarlijk was als dronken rijden. Ja, ik heb, ik heb naar aanleiding van, van dat onderzoek van Mirjam Tuk... en consorten uit Twente, heb ik gehoord dat... De, je neemt dus betere beslissingen bij een, bij een volle blaas... en dat David Cameron... Die wetenschap heeft gebruikt om voordat hij een belangrijke toespraak moet gaan houden of in onderhandelingsposities altijd even wacht met plassen... en dat hij daarna. Uh... Oh, het was andersom. Daar vergis ik me. Ik dacht dat je, dat je slechter ging rijden met een volle blaas. Dat je dan zo'n haast had om thuis te komen dat je brokken maakte. Nou, het, belangrijkste, het belangrijkste resultaat was dat je met een volle blaas betere lange termijn beslissingen neemt. En, en uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk iets om even te onthouden. Ook als je als je nou ja, voor jou misschien ook een, net voor een voor een uitzending nog eventjes gaat plassen. Moet je niet doen, hou het op. En je, je bent wat meer uh, gespitst en je, en je, je bent alerter. Nou, we zullen het uh, verschil volgende week uh, horen. Kees Moeilijker, dank voor uw komst... en alvast succes met uh, het doorspitten van alle onderzoeken voor uh, volgend jaar. Graag. We gaan uh, verder met de rubriek Post de luisteraar. Want als u een vraag heeft, iets waar u niet uitkomt of wat u zich altijd al heeft afgevraagd, stel de vraag bij ons en wij gaan op zoek naar iemand die het antwoord weet. Labirintradio@vpro.nl. En uh, ja, vorige week hoorden we bijvoorbeeld dat als je in een zwart gat valt, dat je uit elkaar wordt getrokken tot een kilometers lange sliert van moleculen. En uh, een van onze luisteraars twitterde meteen: Nou. Ik weet hoe ik wil sterven, namelijk explosies veroorzakend in een zwart gat. Hashtag romantisch. Jos Polman, welkom in de studio. U had ook een vraag. Uh, ja, wat was de vraag? Uh, de vraag is, uh, wat bevriest er sneller? Warm water of koud water? Is het waar trouwens, dat, dat warm water of koud water? Heb je het zelf ge geprobeerd? Want ze zeggen altijd dat warm water sneller bevriest. Uh, nou, ik heb zelf wel even snel op het lab wat experimentjes uh, geprobeerd, maar... In mijn geval was het meestal dat het koude water toch sneller bevroor. Dus, dus gewoon zoals je het zou verwachten eigenlijk? Ja, maar ik kwam tijdens het, gewoon het, de, de proefjes kwam ik eigenlijk al, eigenlijk kwam ik op meer vragen uh, dan antwoorden. Nou, we hebben Rob Mudde aan de telefoon, mede-auteur van een, een boek. En de titel van het boek is Warm water bevriest sneller dan koud water. Goedenavond, meneer Mudde. Goedenavond. Heeft u het wel eens geprobeerd? Ik heb het nooit geprobeerd. Ik ken het verhaal alleen maar uit... Uh... Het rondpraten en wat je op internet tegenkomt. En toch, toch het boek zo genoemd. Hoe is het mogelijk? Ja, omdat het een, uh, een zaak is die voorkomen tegen je intuïtie gaat. Ja. Hoe zou het komen dat warm water sneller bevriest dan koud water? Nou, er zijn een aantal elementen die erbij worden genoemd... en die het op zich plausibel maken dat het zou kunnen. Um, het belangrijkste is te begrijpen dat als je warm water afkoelt... De buitenkant van waar je dat in hebt zitten als eerste afkoelt, als je het in je ijskast stopt bijvoorbeeld. Um, dat afkoelende water wat aan het randje van de bak zit die je gebruikt, dat wordt wat zwaarder, krijgt een wat hogere dichtheid, zakt omlaag. En um, warm water wat in de kern zit, moet dan omhoog. En zo krijg je vanzelf een stroming die maakt dat je heel efficiënt kunt afkoelen en bovendien... Het stromende water bevriest ietsje moeilijker dan stilstaand water. En daarmee voorkom je dat er een isolerend ijslaagje aan de binnenkant... van het bakje wat je aan het bevriezen bent komt. En daardoor zou het sneller kunnen gaan. Jos Polman, je zei dat het allemaal vragen had opgeroepen. Wat voor vragen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, hoeveel water bevries je? Neem je, een, neem je een emmer of neem je gewoon een, een, buisje, gewoon een klein buisje met water? Uh, wat is het verschil in temperaturen? Je kan natuurlijk een... Uh een buisje nemen met honderd water van, ja, wat tegen het koken aan zit... en water van uh, 1 graad boven nul. En dan, uh, ja, het zou dus kunnen zijn dat het dan alsnog het koude water eerder bevriest. Ja, zeker waar hoor. Als je water van 100 graden vergelijkt met water van 0 graden, dan is het onwaarschijnlijk dat dat water van 100 graden alsnog eerder bevriest. Want het heeft een behoorlijk lang traject te gaan voor het afkoelt. Als je een beetje rondzoekt, dan worden er voorstellen gedaan, maar ik heb geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat je water moet pakken van rond de 35 à 40 graden... en dat vergelijken met water van orde 10 graden. Dan zou dat warme water sneller gaan... Maar je moet heel schoon werken. Als je niet schoon werkt, als dus je water niet heel schoon is, het glas of het bakje waar je in zet niet krasvrij, euh, dan bevriezen daar euh, heel snel ijskristalletjes in en op en dan krijg je dat isolerende laagje vanzelf en dan duurt warm water toch langer. Jos Polman, wordt, heb... het al, wordt het al duidelijker? Uh, ja, wel iets uh, duidelijker, ja. Maar uh, je hebt het zelf uh, een beetje geprobeerd, zei je, heb je schoon gewerkt bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb gewoon uh, schone glazen uh, buisjes gebruikt, ik heb gedemineraliseerd water gebruikt. Ja, eigenlijk zou je dat ook eerst hebben moeten koken, want dan kook je er de, de zuurstof uit en dat geeft ook weer minder kans op bevriezing. Dan is de laatste vraag natuurlijk waarom je dit zou moeten weten... of het ooit een praktische toepassing heeft. Meneer Mudden, bent u daarachter gekomen? Zou er echt mensen zijn die zeggen... nou, even eerst warm water, dat bevriest nou? Ja, er zijn mensen die dat zeggen en dus warm water in de ijskast te zetten. Ik denk de meeste te vergeten, want die zullen niet schoon genoeg werken. En er is één anekdotisch verhaal... waarvan niet zeker is of dat hier uit de wijten is... van een Tanzaniaanse middelbare scholier in de jaren zestig... die met zijn schoolpracticum ijs moest maken. En ze hadden maar één ijskast, dus hij had haast en heeft zijn warme ja, ingrediënten van ijs, soort melk, zeg maar, heeft hij als eerste in de ijskast te zetten. En dat bevooraadmerkelijk sneller luidt het verhaal dan dat van zijn klasgenoten, die het er later in zetten. Dus als je ijs zal maken, is dit verhaal, moet je het er warm in zetten. Of dat waar is, betwijfel ik. Rob Muden, dank u wel. Mede-auteur van het boekje Warmwater bevriest sneller dan koud water. En ook dank uh, Jos Polman. Als u ook een uh, vraag heeft uh, thuis, dan kunt u die dus mailen via uh, allerlei kanalen. Maar probeer maar gewoon labirintradio@vpro.nl. We gaan verder met Exoplaneten. Scientists say they have discovered a new planet that could have the ideal conditions to support living organisms. The team reports on the incredible discovery of more than 30 new exoplanets. Kepler-22b ligt op een bewoonbare plek 600 lichtjaren hier vandaan. Astronomen denken nu dat er misschien wel veel meer van dat soort planeten zijn in het heelal. Ze dragen weinig romantische namen als 51 Pegasus, Beutis of Kepler-20b. Maar in het nieuws worden ze al gauw voorgesteld als buitenaardse paradijzen. Exoplaneten, planeten buiten ons eigen zonnestelsel. De afgelopen jaren hebben wetenschappers ongeveer 800 van die planeten ontdekt. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg, zegt sterrenkundige Ignas Snelle van de Universiteit Leiden. Want hij is hier te gast en werkt aan een nieuwe techniek om verre planeten op het spoor te komen. Welkom in de studio. Dank je wel. Hoeveel planeten zouden er uiteindelijk wel niet zijn? Miljarden hebben we het dan over. Heel veel, ja. Als je bedenkt dat onze Melkweg alleen al 100 miljard zonnen heeft. En dat we nou uh, er redelijk achter komen dat elke zon er wel eentje heeft. Dus dan heb je het over 100, 100 miljarden. Durft ja. u een voorspelling te doen van hoeveel van die planeten wij ooit zullen kennen of vermoeden? Nou, kijk, het gaat er om. Kijk, nu. Uh, kennen we er zeg maar een paar uh, honderd. En het gaat ons eigenlijk niet om, om er dadelijk duizenden of honderd, uh, honderdduizenden te gaan vinden. We willen graag uh, de, uh, de juiste vinden. Dus we willen graag objecten zoals de aarde gaan vinden... en waar het niet te warm en niet te uh, koud is. Dus plaatsen die zeg maar, lijken op de onze. Waarom willen we maar, dat zo graag en... eigenlijk? Nou, uh, mijn, mijn grote drijfveer in het al is dat, uh, dat we er hopelijk ooit achter gaan komen of dat er ergens anders ook, uh, ook leven is. Maar het is ontzettend ver, we zullen er dus nooit komen waarschijnlijk. Nee. Gaat... Die droom kan het raam uit. Die, die, die droom kan redelijk het raam uit. Het is dus puur het filosofische idee of dat we alleen zijn of dat er ook andere plekken in de wereld zijn waar... Is. Onvoorstelbaar toch dat we alleen zouden zijn in zo'n enorm universum met zoveel planeten dat wij dan net dat ene bolletje zouden zijn waar iets leeft. Zeker, maar het gaat er dus wel om, ja, ze, zouden onze, onze buren al mogelijk leven hebben of staat het op, op veel en veel grotere, grotere afstanden. En dat, dat, is, dat is iets wat we nu in ieder geval nog absoluut niet, niet te weten. In 1995 werd de eerste exoplaneet uh, ontdekt. Wat houdt dat in eigenlijk ontdekken? Wat, wat, wat zie je hem dan? Of neem je hem waar? Wat, wat doe je dat? Ja, nee, dat was uh, een planeet die, die we niet zien. Dat is een planeet waarvan we achterhaald hebben dat, dat uh, die er is. Als een zon en een planeet, als een planeet om de zon draait, dan draaien ze eigenlijk samen om het, om het zwaartepunt heen. En wat we nou gezien hebben is dat die zon een heel klein beetje wiebelt. Dat is een hele regelmatige wiebel en die komt omdat daar een donkere planeet omheen draait. En zo is toen in 1995 afgeleid dat daar een planeet zo groot als Jupiter ongeveer vier dagen omheen draait. Dus ergens op een verre exoplaneet zitten nu aliens en die zijn bezig om aarde waar te nemen. Want die, die willen ons ontdekken. Wat zien ze dan van ons? Um, nou, wat ze bijvoorbeeld zouden kunnen zien... is dat er in onze atmosfeer gassen zitten... die er eigenlijk alleen maar zitten omdat hier uh, leven is. Dus dat is eigenlijk wat we willen omdraaien. Dat we naar andere planeten kunnen gaan zoeken... waarvan we de atmosferen kunnen gaan onderzoeken... en dan kijken of dat daar bepaalde zuurstof of, of uh, methaangas zit. Uh, wat zou kunnen duiden op biologische activiteit... En hoe kan je waarnemen over zo'n grote afstand... dat daar bepaalde gassen in de atmosfeer zitten? Of, of, of in, in, in het hele zelfs? Ja, dat is dus ontzettend moeilijk. En dat is ook waarom dit ook niet nog de komende jaren gaat, uh, gaat lukken. Daar zullen we nog iets, iets langer de ja, tijd voor, uh, voor nodig gaan uh, hebben. Dus wat wij uh, nu, nu doen, en dat lukt al voor, uh, voor grote gas, gasreuzen... is dat als zo'n planeet voor zijn zon langstrekt dan zijpelt er een heel klein beetje licht door de atmosfeer heen. En die laat dan absorptie achter en die absorptie die kunnen we zien. En zo kunnen we zien wat voor een, ja, gassen daar zeg maar, in zitten. Dus voorheen was het zo dat een planeet die, die draait een baan om een, een zon, om een ster... en dan zie je eigenlijk aan het licht van die zon van... Hey, af en toe komt er een heel klein vlekje, ja. dat zal wel een planeet zijn. Ja. En nu zou je het dan ook aan de hand van gassen doen... maar dan moet je nog bepalen uh, of het een leefbare planeet is. Ja, dan moet je dus kijken wat voor soort gassen er zitten. Nou, eerst, hè, we, we kunnen alleen maar eh, ervan uitgaan... of het enige waar we iets vanaf weten is het leven hier op uh, je aarde. Dus uh, we kunnen eigenlijk alleen maar naar biologische activiteit zoeken... die een beetje op het, op het onze lijkt. Want anders ja, dan weten we eigenlijk niet naar, naar wat voor eigenschappen we moeten kijken. Nou, zuurstof komt alleen maar in de atmosfeer van de aarde voor... omdat dat door de planten wordt aangemaakt. Dus als er geen leven zou zijn, dan zou die zuurstof er niet zijn. Ze willen graag naar planeten zoeken waar de zuurstof voorkomt. Nou is dat, zal dat niet het absolute bewijs uh, zijn dat er, dat er leven voorkomt. Maar het zal wel een eerste aan, uh, aanwijzing zijn. Maar dan heb je het eigenlijk over een planeet die je niet rechtstreeks ziet... en zuurstof waarvan je ook maar moet afleiden dat het zuurstof is. En dan moet je dus bij een niet rechtstreeks waarneembare planeet ook die, die afleidbare zuurstof dus je bent wel een beetje aan het gissen toch uiteindelijk. Ja, maar je moet zich wel bedenken dat we dit nu wel al doen voor zeg maar Jupiterachtige. Dus we, we weten bijvoorbeeld dat er in in sommige Jupiterachtige dat er al um, methaangas voorkomt, dat er koolstofmonoxide voorkomt. Want Jupiter is een dus hele is grote, de... ja, dat is een Jupiter, hele grote planeet. Uh, ja, Jupiter is ongeveer tien keer groter dan de, de aarde. Dus het is daarom eigenlijk honderd, honderd keer makkelijker om dit soort onderzoek te, te doen. Dus vandaar dat we nog even tijd uh, nodig hebben voordat we dit op echte aard, aardachtige objecten kunnen, kunnen doen. U bent net terug uit Engeland en daar heeft u uh, die nieuwe techniek uh, voorgelegd aan een aantal collega's. Wat zeiden ze? Ja, nou, het gaat erom, kijk, het idee om naar zuurstof te zoeken dat is iets wat, wat men al jaren denkt. En uh, er zijn eigenlijk al 10, 15 jaar plannen, zowel van ESA en NASA om ooit een hele grote uh, satelliet de ruimte in te sturen... die het licht kan scheiden van zo'n zon en van een aardachtige. En dan naar het spectrum van zo'n aardachtige te gaan kijken... om te zien of dat daar zuurstof voor komt. Nou, dat is technisch ontzettend moeilijk. En die plannen zijn eigenlijk ook de, af, de afgelopen jaren helemaal afge, afges, afgeschoten. Dus, en omdat de ontwikkeling van dat soort instrumenten heel lang duurt... Ja, betekent dat eigenlijk dat we dit soort onderzoek de komende... 20, 25 jaar niet, niet kunnen ja, doen. Omdat het zo lang wachten is eigenlijk. Uh, wij zijn nou uh, vanaf de grond met een hele andere methode bezig. En het lastige vanaf de grond is, is... dat je door onze eigen atmosfeer heen kijkt. En daar zitten ook gassen in. En je moet dus de gassen die van de planeet afkomen... die moet je kunnen scheiden... van de gassen die in onze eigen aardatmosfeer zitten... Nou, en dat kan door nou juist met de hele grote telescopen die we hier op aarde kijken, met een hele hoge spectrale resolutie te kijken. We kunnen dus heel nauwkeurig kunnen we de kleuren meten... waardoor we het onderscheid kunnen maken... omdat uh, de planeet met enorme snelheid rondom zijn zon draait... en daardoor een Doppler-effect geeft. Dus we zien de lijnen schuiven. Nou, we hebben dit soort, dit soort methodes nou de afgelopen jaren al een paar keer toegevoegd... Gepast en laten zien dat je inderdaad vanaf de aarde, dus vanaf de grond hier, ook naar dit soort gassen kunt, uh, kunt zoeken. Dus eigenlijk aan het licht dat wordt, wordt afgestoten naar aarde uh, kun je allerlei golven, deukjes in golven en, en andere afgeleiden zien. En daardoor weet je, nou, daar moet op die afstand van die zon een planeet zitten. Ja, nou dat, dat hij er zat wisten we dan al. Maar nu hebben we dus ook naar de atmosfeer kunnen Welke gassen die uitstoot en ja. of dat duidt op, op leven. Uh, we hebben nu al een hele grote telescoop. De Very Large Telescope. Ja. Een hele, ik hou van heldere Mooie naam, namen. Ja, ja. En, en nu komt er een nieuwe en dat is dan de Extremely Large Telescope. Ja, nog, nog een veel mooiere naam. Ja. En daar werkt u ook aan mee. Hoe, hoe groot wordt het dan? Uh, dus de, het gaat erom hoe, hoe groot de spiegel je hebt. want Dat geeft eigenlijk aan hoeveel licht je opvangt en hoe zwakke objecten je kunt zien. De VLT, dus de Very Large Telescope, heeft een spiegel van 8 meter. En deze die gaat een spiegel van 39 meter krijgen. Die wordt gebouwd in Noord-Chili. En die zal ongeveer over een jaar of 9 à 10 klaar zijn. Dat is inderdaad extremely large. En, en dan kun je ja. dus ineens ook heel veel meer zien. Ja, dan kunnen we dus ongeveer 25 keer beter de dingen doen die we dus nu doen. Dus dat is echt wel een ontzettende vooruitgang weer. En dan uh, regent het exoplaneten in, in de journaals? vanaf dat moment? Nou ja, dat doet het nu al. Ja. <laughs> maar hopelijk regent het dan objecten zoals de aarde. En uh, ja, mogelijk kunnen we dan ook echt gaan uh, beginnen... met het zoeken naar, uh, naar leven. Twee jaar geleden, uh, als ik me niet vergis... Uh, was het in alle journaals uh, uh, groot nieuws... dat Gliese nummer zoveel was ontdekt. En dat was een... een... Een planeet die wel heel erg op aarde leek en waar ook uh, zeker mensachtigen misschien wel zouden wonen. De conclusies die, die gingen ook heel erg snel. En nu is dat weer een beetje ingetrokken. Nu zeggen mensen ineens van nou ja, vergeet hem maar. Dat is helemaal geen bijzondere uh, nou, is planeet. Nou, een beetje. Een beetje. <laughs> het is gewoon ja helemaal ingetrokken. Er is eigenlijk ja, een Amerikaanse onderzoeksgroep uh, die is daar veel te enthousiast mee aan de haal gegaan. En uh, ja, daarna, heeft eigenlijk al een week later, heeft een Zwitser onderzoeksgroep laten zien dat dat object er helemaal niet uh, is. Dus uh, nou ja, dat is dus duidelijk. Een hoop gedoe om niks. Ja, absoluut. Ja. Maar jullie gaan wel erg uit van um, ja, aardse kenmerken van leven. En, en dat heeft natuurlijk iets grappigs. Want wie zegt dat buitenaards leven zuurstof nodig heeft, of dat buitenaards leven uh, een bepaald soort damkring nodig heeft? Ja, dat is zeker zo. En dat, dat maakt het erg lastig. Want je moet bedenken, als je naar de aarde kijkt... de aarde is 4,5 miljard jaar oud. Als je dan bedenkt dat er al heel snel leven eigenlijk was op aarde... het heeft nog heel lang geduurd voordat die zuurstof er was. Dus als je naar de aarde zou kijken die maar een paar miljard jaar oud is... dan zou je misschien zeggen dat er geen zin maar leven is. Dus het is dus zeker niet zo dat als we geen zuurstof vinden... dat er dan geen, geen leven is. Maar de vraag is, je moet wel... Gassen kunnen herkennen in zo'n atmosfeer die dan niet gewoonlijk thuis uh, horen. Anders kun je nooit het onderscheid maken of dat iets door uh, normale chemische dingen uh, ge, uh, gebeurt. of dat iets door biologische activiteit komt. Maar misschien is er ook wel buitenaards leven dat zulke andere wetten aanhangt. Uh, dat wij het niet eens als leven herkennen. Ja, dat zou heel, heel goed kunnen. Maar ja, dat kunnen we het dus ook niet, uh, ook, ook niet zien. Ja. Wat dus hoopt kunnen... u eigenlijk? Want, want misschien maakt u het nog wel mee... dat we, dat we zeggen van, nou ja, oké, okay, er is een planeet waar, waar ander leven is. Het is alleen veel te ver voor ons om te bereiken. Dus, dus wat dan? Wat, wat hoopt u? Nou, ik hoop, kijk, als je naar de aarde kijkt... dan, dan zie je eigenlijk dat het leven op aarde heel snel... Uh, nadat de aarde afgekoeld is, begonnen is. Dus ik denk dat het betekent dat als de omstandigheden juist zijn... dat het dan redelijk makkelijk is om, om leven te Maken. Dus ik hoop dat het leven uh, op andere objecten op vrij korte afstand uh, zichtbaar zal zijn. En dat ik dat nog ga, nog ga meemaken. Uh, mee maar dan heb je het wel over waarschijnlijk bacterieel leven. Het is dus eigenlijk hele simpele objecten. Maar het laat wel een hele uh, uh, fundamenteel iets zien. En dan zijn we leven... niet meer alleen. Dat, ja, is, dat lijkt me toch een, een ontzettend ja. onthutsende gedachte. Dat we niet meer alleen zijn. Ja, dat is toch mooi, Lijkt ja, lijkt me fantastisch. Sterkkundige Ignas Snelle van de Universiteit van Leiden. Dank en heel veel succes met. Uh de bouw van de Very Very Extremely Large Telescope. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen... kunt u vinden via de website w24.nl. Reacties en vragen voor onze rubriek vragen... kunt u sturen naar Labyrintradio@vpro.nl. Volgende week zijn we er weer op dezelfde zender... tussen 8 en 9 op Radio 1 dus. En straks op deze zender het journaal en daarna Holland Dok Radio... met daarin het verhaal over het boerengehucht Barlow... waar Bhagwan Shree Rajne... Jezus, moet ik zeggen, 30 jaar geleden wilde neerstrijken. Dank voor het luisteren en nog een hele fijne avond. Argos bestaat 20 jaar. Een affaire dan wel enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Een programma over de zorg in gevangenissen. Hoe kunt u nou zien of het met iemand wel goed gaat? Want ik kan er nauwelijks iets zien op die monitor. De geheime staatssteun aan Philips in de Technolies affaire. Ach, laten we daar niet te veel over praten. Ik, ik heb daar nog nooit over gezegd. Of de zoektocht naar de identiteit van de slachtoffers van Srebrenica. En nu uh, zie ik uh, menselijke resten, botten.